1 uur. Plotlowin met het NOS journaal. 2 vertrokken naar Sint Maarten. De 65 mariniers gaan de lokale autoriteiten helpen met het opruimen van de puinhopen die orkaan Irma achterliet. Ook helpen ze met het bewaken van de openbare orde. Er waren al zo'n 100 mariniers en 90 politiemensen vanuit Nederland op het eiland. Intussen zetten de Caribische eilanden zich schrap voor de tweede orkaan van de week. Rond middernacht trekt orkaan José naar verwachting ten noorden van Sint-Maarten langs. Minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking vindt dat haar opvolger moet doorgaan... met het fonds dat onder meer abortussen voor meisjes in ontwikkelingslanden subsidieert... Volgens haar heeft Nederland wereldwijd erkenning gekregen voor het fonds. Als het nu stopt is dat een aanfluiting voor Nederland, vindt Ploemen. Ze begon het fonds toen president Trump na zijn verkiezing de financiering stopzette van organisaties die zich bezighielden met voorlichting, anticonceptie en abortus. De Nederlandse dopingautoriteit gaat geen onderzoek doen naar de beschuldigingen aan het adres van Leontien van Morsel. Volgens haar voormalige arts heeft ze in aanloop naar de Olympische Spelen van 2000 EPO gebruikt. De directeur van de dopingautoriteit zegt dat een onderzoek geen zin heeft omdat de zaak is verjaard. De wielrenster is vaker beschuldigd van EPO gebruik, maar ze is nooit betrapt. In het westen van het land zijn extra maatregelen genomen om de wateroverlast tegen te gaan. In meerdere steden en dorpen in Zuid-Holland viel gisteravond in korte tijd zoveel regen dat straten en kelders onderliepen. De waterschappen hebben mobiele pompen ingezet om het regenwater weg te krijgen. En in Den Haag is een groot sportfestival in het Zuiderpark afgelast. Het terrein staat compleet onder water. De duizenden mensen met een kaartje kunnen hun geld terugkrijgen. Het weer dan nog, de buien trekken naar het oosten. Vanuit het westen klaart het op, maar lokaal blijft wat regen mogelijk. De maxima liggen rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leeg lekker.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 The Supreme Set Sing and Han Bionnen hoor ik maken van dit long ago Het staat voor ons al vast als zij het zingt, dan klinkt het zo Salvera zoetjes. Weet je hoe het klinken zal? Oh.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 surabaya ek De volgende. 1943 was de artiestenaam van de Nederlandse zangeres... Janneke Kanteman, ook wel Janna of Anna. Dan begonnen ze te zijn met zingen bij de band The Flying Tires. Ging Karin Kent in 1966 op solo-tour. Naar eerste single. als ik een jongen was... kreeg ze grotere bekendheid door op het Knoepen festival het liedje Dansje met mij. Dansje de hele nacht met mij te zingen. En door John van Olden vertaalde dance, mama dance, papa dance... van uh, Burke Bagaraj en Hell David...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 Drie, vier, vier, vier, zo reis je net Een ijverwetse schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juit, juit Dit is zo deftig, dit is zo fijn, fijn, fijn Zo'n reis je langs de rij Calypso-ai, Calypso-ai, Calypso-italiano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 Calypso, si. Calypso, sì, si, Calypso, siciliano. Calypso, ai. Calypso, ai. Calypso, italiano. Calypso, si. Calypso, si. Calypso, siciliano. Italiano. Siciliano. Ja, dat was muziek van Johnny Hoes en Ria Roda met Calypso Italiano. En daarvoor Willy en Wilke Alberti met een Reis langs de Rijn. Dat was in de jaren 1969. En uh, ja, als we dan een paar, paar jaartjes daarvoor gaan kijken... Begin jaren 60 begon Alberti op te treden met zijn dochter Wilke. Alberti was zo de leermeester van Wilke en samen traden ze op veel...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 Het is avond, maar mijn hart heeft duizend vragen. Het Staat in jouw portret. Tussen aju's en rozen. Heb ik het neergezet. O kan ben je. Uit mijn leven weggegaan. Tussen aaiers en rozen. Zal jouw beeld blijven staan.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 Tussen asjes en rozen staat jouw portret. Tussen asjes en rozen heb ik het neergezet. Ook al ben je uit mijn leven weggegaan. Tussen asjes en rozen zal jouw beeld blijven staan.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 Aljes en rozen, heb ik gekozen voor jou. Aljes en rozen, die geuren en blozen voor jou. Nu leeft de tijd van weleer. Dat zand voert, dat zand voort.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 dan ik je tien maal leuker vind. Bij sport en spel je krul in de wind. maar gaan we uit? Dan besef ik weer zo goed dat ik je keer al leuker vind. Als een jongen met een meisje wandelt, gaat vraagt hij, zie je de rijmen heren. Voor hem maakt een meisje zich dan kussen, laat vraagt hij, zie je de rijmen heren. Een nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje onzo oh zo blij. Want ge de antwoord dan een kus, ze zijn er geren bij. Doe je ruif met mijn me, moesjats, liepst toen is, zie ik hem maar geren. Jij ze je zijn, wie lieve die daar ik zie u toch zo geren. En zo blijft de wereld draaien, door de vluchtje romantiek.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 Ook de bietenbouwers komen eraan. Maar de volgende plaat is een plaat die ik regelmatig in dit programma meeneem. Laat, uh, laat horen, ten gehore breng. De 3 Cats met het leuke nummer. Het autootje. We hebben een ongeluk gehad. Met de autootje. Met de autootje. Met de autootje. Gebeurde hier midden in de stad. Met de autootje.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 Tis te koop voor zeven Niemand? Nou, vijf vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Anneliese, ach, an waarom zou je boos zijn op mij?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 Afhandelissen, ik vraag je nog steeds om je hand. Om je hand. Hé, hey, metamed, heb je tijd? Zodat, wordt het geen tijd om dat te bieden? Zal met niemand anders gaan nu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 Door de wijde prairies gaan om te zoeken naar verdwaalde koeien. melen van de reens vandaag zijn als de nacht gaat dalen. Rond het kamvuur heen geschaard. want dan gaat de rustheid komen voor de cowboy en zijn paard. Als het kan vuurbrand, als maan en sterren aan de prei hemel staan, dan zingen cowboys met elkaar de muziek van hun gitaar. S als het kan vuurbrand, jip jip. Zing DE ECHO MEET ZAVONDS ALS HET KANVUUR BRAND Wanneer de paarden grazend in de prairie staan Dan hoor je bij het laaiend vuur MENACH KOWBOI AVOND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 Cowboy na zijn dagtaak, voor zijn schemeruurtje klaar. S als het kampvuur brandt, wanneer de paarden graasend in de prairie staan, dan hoor je bij het leien zui min of cowboyavontuur. S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 Was bezig, koffie zijn waar bezig, koffies en het droom.